De kans is klein dat er vanochtend een trambus of metro rijdt in Brussel. De vakbonden hebben gisteren met de regering afspraken gemaakt over veiligheidsmaatregelen. Maar de chauffeurs zijn niet overtuigd. De bonden overleggen daarom vanochtend met hun achterban. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken beloofde gisteren onder meer dat er 400 politiemensen bijkomen in het Brusselse openbaar vervoer. In Peru worden zeven medewerkers van een Zweeds bouwbedrijf in gijzeling gehouden. De politie gaat ervan uit dat de gijzelnemers leden zijn... van de gria beweging Lichtend Pad. Die vocht in de jaren 80 en begin jaren 90 tegen de Peruaanse regering... en houdt zich de laatste jaren vooral bezig met de handel in cocaïne. De gegijzelde arbeiders waren aan het werk... aan een gasleiding in de jungle in het zuiden van Peru. De oprichter van het computermerk Commodore is overleden. Jack Trammell stond aan de wieg van de Commodore 64... een personal computer die in de jaren 80 erg populair was...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 die de partij de rug had toegekeerd. Het weer, de komende uren regent het nog... maar geleidelijk trekt de regen naar het oosten weg. Vanmiddag klaart het in het Westen dan wat op... en bij een stevige zuidwestenwind wordt het 12 à 14 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie file op 27 Utrecht naar Breda... na een ongeluk bij knooppunt Rijnsweert. Alleen de vluchtstrook is nog open bij dat knooppunt... en daarom staat er richting Breda bij knooppunt Rijnsweert... twee kilometer file.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 Marcel Ooster. Het is dinsdag 10 april. Goedemorgen. In Syrië moet vandaag het begin worden gemaakt met een staakt het vuren... en de rest van het vredesplan van Kofi Annan. Het nieuws uit Syrië krijgt u van correspondent Sander van Hoorn. We praten over de kansen van het vn plan met Midden-Oosten-deskundige Hendriks. Hendricks. Steeds meer mensen met schulden leven onder een bestaansminimum. Dat is uh, niet alleen heel vervelend voor die mensen... maar het is ook wettelijk niet toegestaan. Hoort u straks van de organisatie van gerechtsduurwaarders. Hoe dat zit? Wordt hoort ook iemand die op dit moment in zo'n situatie zit. En we praten erover door met CDA Tweede Kamerlid Mirjam Sterk. En de kosten van de oudere kunnen met een derde omlaag. Directeur van de brancheorganisatie van ondernemers in de zorg... Actis legt straks uit hoe dat kan. De scheepswerk in Graven heeft een mooie order binnengehaald... maar het gemeentelijk bestemmingsplan gooit roet in de daten. 60 werknemers zitten nu werkeloos thuis. Marno Remmers is vanochtend in Graven. Een de TNO deed onderzoek naar de schaarste van zeldzame delstoffen. We spreken zo met de onderzoeker. Zimbabwe kenner Peter Hermes... De praten we mee over de gezondheidstoestand van president Mugabe. Een nieuw psychologisch onderzoek van Anders Breivik wordt vandaag openbaar. En we praten met journalist Leonard Einstein over zijn wetenschappelijke biografie van Pim Fortuyn. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl gerechtsdeurwaarders willen dat de overheid mensen met schulden beter gaat beschermen. Ze belanden die mensen steeds vaker onder het bestaansminimum. De norm is wettelijk vastgelegd op 90% van de bijstandsuitkering. Maar steeds meer schuldenaren zakken daaronder. Dit staat in een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de gerechtsdeurwaarders in Nederland. Een van de gedupeerden is de alleenstaande moeder Nazrin. Ik ben erachter gekomen doordat ik geen zorgtoeslag ontving. Mm -hmm. En toen de Belastingdienst gebeld... En toen kreeg ik te horen dat er een onderzoek loopt... en dat daarom al mijn toeslagen ingehouden worden. Dat betekende dat ik heel erg moest gaan uh, inkorten qua uitgaven. Ja, wat Nazarin kwam door het inhouden van die toeslagen... onder het bestaansminimum. En dat mag niet, volgens de wet. Volgens het onderzoek gaat het te vaak fout... omdat de regels te ingewikkeld zijn... en het toezicht op het innen van schulden gebrekkig is. De landelijke organisatie Sociaal Raadslieden. Nou, de overheid heeft allerlei verschillende bevoegdheden bedacht... Uh, en die leiden ertoe dat de één beslag op de zorgverslag mag leggen... de ander op de huurteslag, weer een andere die legt beslag op het loon. Dat doen verschillende deurwaarders, dus die weten van elkaar niet wat er gebeurt. Dus de overheid heeft dit op deze manier zo geregeld. Vandaag wordt het onderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer. In Syrië moet vandaag het VN-vredesplan ingaan... dat volledige terugtrekking van het Syrische leger uit de steden voorziet. Maar daar was gisteren nog niets van te merken. Er zouden meer dan honderden doden zijn gevallen door acties van het regeringsleger. En ook zijn er gewonden gevallen in een vluchtelingenkamp over de grens met Turkije. Volgens deze ooggetuigen werd het kamp door het Syrische leger beschoten met machinegeweren. Het lijkt erop dat president Assad, voor het ingaan van het VN-vredesplan, nog even flink huishoudt in het land. Diplomatieke expert Robert van der Roer legt uit wat er vandaag volgens het VN-akkoord zou moeten gebeuren. Ja, dat betekent eigenlijk dat de troepen moeten worden teruggetrokken uit dorpen en steden door de Syrische overheid, dat vanaf donderdag een wapenstilstand in werking moet treden die uh, gemonitord wordt door, uh, door VN-monitoren... Uh, ja, en dat er meteen een politieke dialoog op gang komt. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten. Over iets van terecht komt is zeer de vraag. Het Syrische regime kwam dit weekend nog met een aantal nieuwe eisen... waardoor het gewenste, de gewenste wapenstilstand alleen maar verder weg lijkt. Uh, schriftelijke garanties moeten worden gegeven door de oppositie... dat alle wapens worden neergelegd. En er moeten er beloftes komen van buitenlandse regeringen... dat de oppositie niet wordt bewapend... Nou, dit zijn uh, bekende trucen natuurlijk van, van, dik, van dictaturen om, om roet in het eten te gooien... en een vredesproces uh, te saboteren. Gisteren kwam ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch met een somber beeld. In een kritisch rapport over de toestand in Syrië... wordt het Syrische leger beschuldigd van oorlogsmisdaden. Ongewapende burgers zouden worden gemarteld en gedood. Volgens de mensenrechtenorganisatie is er een belangrijke rol... voor de internationale gemeenschap weggelegd. Boris Dietrich namens...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 Dat zet een zekere rem op dit soort verschrikkelijke dingen, zegt een voorzichtig optimistische Dietrich. Human Rights Watch publiceerde eerder een rapport waarin staat dat ook opstandelingen oorlogsmisdaden hebben gepleegd, maar dat die absoluut geen rechtvaardiging zijn voor het optreden van de veiligheidsdiensten in Syrië. Er komen in Brussel 400 extra politiemensen in bussen, trams en metro's. Hebben het openbaar vervoersbedrijf MIVB en de regering gisteren afgesproken. Maatregel is een reactie op de dood van een medewerker door een mishandeling afgelopen zaterdag. De MIVB is zeer tevreden met het besluit. Wat vandaag uit de bus gekomen is, als antwoorden van de ministers, dat was werkelijk impressionant. Ik denk dat we werkelijk gaan naar een fundamentele verbetering van de veiligheid. De MIVB zelf neemt ook maatregelen. Zo komen er 50 extra veiligheidsmensen. De controleurs, zoals het slachtoffer van afgelopen zaterdag, krijgen extra steun bij hun werkzaamheden. Die controleurs zullen in de toekomst systematisch begeleid worden... door iemand van de Veiligheidsdienst. Dus we zullen niet meer alleen op pad moeten. En een derde zaak is dat we ook de verschillende interventieploegen... systematisch verschillende mensen aan boord zullen hebben... zodanig dat er telkens als er een incident is... er ook meerdere mensen aanwezig zijn... en meerdere voertuigen ter plekke kunnen komen. En met deze maatregelen verwacht het MIVB... dat iedereen vandaag weer aan het werk gaat. Er wordt al drie dagen gestaakt uit protest tegen het geweld in bussen, trams en metro's. Het is nog niet zeker of het openbaar vervoer straks weer op gang komt. Vakbonden leggen het akkoord eerst nog voor aan de achterban. Voorzitter van de vakbond ACV. De personeelslezenden hier zijn, gezitted, zijn er een beetje over en uh, Dus wij krijgen niet de kans om het uit te leggen. Dus het heeft weinig zin om de mensen hier als graadmeter te gebruiken. Om, uh, dus we gaan dat dus ook niet doen. Ik denk persoonlijk dat er een aantal heel positieve zaken in staan... ...als ze gerealiseerd worden... En dus dat gaan we morgen effectief uh, ook aan de mensen uitleggen. Ja, dat morgen is inmiddels vandaag. Er is nog geen uitsluitsel over. In de loop van de dag zal meer duidelijk worden over de stakingen in Brussel. Op een plezierjacht in het Limburgse Wessem zijn gisteravond twee mensen zwaar gewond geraakt toen een gasfles ontplofte. Er is ook een licht gewonden. De slachtoffers zijn een man, een vrouw en hun volwassen zoon. De brandweer Limburg-Noord. Het gaat om een uh, familie uit Duitsland. En het gaat om een vader... En de zoon is zwaar gewond en de moeder is lichter gewond. De ernst van de verwonding, of de aard van de verwonding moet ik zeggen... is voornamelijk brandwonden in uh, gezicht en de handen. De ontploffing in de jachthaven was even na half negen s'avonds. De explosie veroorzaakte geen brand op het jacht. Wel is de ravage groot. Schepen in de buurt liepen geen schade op. De pers als papieren dagblad is niet meer, maar vandaag lanceert de redactie de DNP-app, oftewel de nieuwe pers-app. Misschien wel de eerste stap naar een digitale krant. Hoofdredacteur Jan-Jaap Heij. Het is het eerste babystapje in de richting van een digitale krant. Ja, er moet nog heel wat gebeuren. We zijn druk in gesprek en uh, zo ergens eind april weten we meer. Maar het is uh, inmiddels wel, wel zonnig genoeg om maar weer te beginnen. Optimisme dus bij de redactie. Jan-Jaap Heij vertelt wat je in de app kunt vinden. We hebben een Twitterfeed van redacteuren opgenomen. Uh, we publiceren hier en daar wat, uh, wat oude klassiekers. We publiceren een blog over de voortgang van de doorstart. Columnisten hebben een aantal bijdragers geschreven en hier en daar een artikel ook weer. De app is vanaf vandaag beschikbaar voor Apple en Android toestellen. En is die app dan ook gratis? Ja, uiteraard. Ja, dat was heel kort. Vreugde gisteren in de achtertuin van het Witte Huis in Washington. Daar waren op tweede paasdag 30.000 kinderen te gast voor de jaarlijkse Easter Egg Roll. Een wedstrijd waar kinderen met een lepel hun ei zo snel mogelijk over de streep moeten zien te krijgen. Obama heette persoonlijk alle kinderen welkom. En de president had ook het motto van de dag. Let's go, let's play, let's move. Het was de vrouw van de president. Naast het spelen van spelletjes stond de dag ook in het teken van optredens... verhalen voorlezen en sportieve activiteiten. Twitterhuis opent sinds 1878 op tweede paasdag de deuren... voor kinderen uit Washington, D.C. Na Pasen gaan de Europese beurzen vandaag weer op. De AIX sloot voor het paasweekend 0,3 in de plus. Beurzen in Londen en Parijs sloten ook met lichte winst... terwijl Frankfurt de koers licht zag dalen. In de Verenigde Staten is de handelsweek gisteren al begonnen. Daar reageerden de beurzen negatief op slechte cijfers... over de Amerikaanse banenmarkt. De verliezen namen tegen het eind van de dag wel wat af. De Dow Jones sloot 1 lager... en ook de Nasdaq verloor ongeveer 1 In Japan zijn de beurzen alweer open. Daar staat de Nikkei een klein... I de plus. Dit is het NOS Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Leonard Cohen is in Los Angeles voor de rechter gekomen. Hij voert namelijk een proces tegen zijn ex-manager Kelly Lynch. Volgens de zanger heeft zij hem bedreigd met de dood na haar ontslag in 2004. Ik ben erg op mijn hoede, zegt Cohen. Altijd als er een auto in mijn buurt langzaam gaat rijden, maak ik me zorgen. De ex-manager stuurt ook regelmatig ellenlange e-mails vol verwijten. Leonard Cohen komt deze zomer naar Europa voor enkele concerten. Bijvoorbeeld op 12 augustus, dat speelt hij in Gent. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that. just to take a dive, when I knew it was easy, but darkness was the prize. This baby. Uit the darkness. The drinking from met darkness. Ja, zo klopt het wel. wel. 17 minuten over 6. We gaan eens even kijken waar Meino Remmers vanochtend is. Mino, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben in Graven. Dat is een dorp, stadje, moet ik eigenlijk zeggen, mag geen dorp zeggen, in Noordoost-Brabant aan de Maas. En ik loop achter Matje Nuijen aan. Die is productiemedewerker op een scheepswerf aan de Maas. We lopen in een grote hal. Hier wordt gesneden. Nee, er, wordt, er worden platen gezet. Het snijden er gebeurt daar ginds, in die ah. andere al. En de helling is achter ons? Ja, de kleine helling. En daarnaast ligt dan de grote helling. Waar nu alleen nog maar een reparatiebootje ligt om het dok te repareren. Ja. En in die laatste zin, daar schuilt het onraad. Daar ligt alleen nog maar een bootje voor het onderhoud. Want u bouwt hier eigenlijk van die, ja, van die grote schepen... die op de Rijn en de Waal varen... waar heel veel mensen van zekere leeftijd een enorm leuke week op hebben. Die hele grote passagiersschepen. Dat klopt, ja. En de eiveren die zijn hier ook gebouwd. Hier in Amsterdam achter het station. Ja, hele bekende zijn de ijveren... die bijna wekelijks wel een keer op televisie verschijnen. En dan het veertje in Brakel. Als daar obstakels zijn, dan merk je dat ook meteen. Dan komt dat ook in de, in de verkeersberichten. Dat in. bouwt u hier allemaal. Althans, bouwde. Inderdaad, bouwde. Want, Want het moet hier gonzen van de activiteiten. De loopkranen boven ons hoofd moeten op en neer schieten in deze hal. Zo groot als een half voetbalveld. Maar het is ontzettend leeg hier. Ja, echo, het is, is echt goed veel te veel. Echo, vogels, uh, je kunt alles... Uh, 60 medewerkers is het ontslag aangezegd. Ja. En toch is er, is er een opdracht om een groot schip te bouwen. Ja, we hebben een toezegging gekregen voor een opdracht... Uh, voor het bouwen van twee passagiersschepen van 135 meter lengte. Dat klopt. Het zijn een beetje van die zonnebloemachtige schepen, hè? Ja, ja. Zonnebloem, herindulant. Uh, ja, daar nou moeten we aan denken. Ja. Dat is zijn, dus echt, echt enorme orders van... daar zijn miljoenen mee gemoeid. Ja, dan heb je het over uh, in totaal 40 miljoen... Dus dat is wel nou wat. Maar ja, er is een conflict met de gemeente. En het loopt al jaren, want om een groter schip te mogen bouwen... is een andere vergunning nodig. En de vergunning is er niet. En dus mag het niet. Nee, we hebben hier uh, te maken onder andere al met uh, hinderwetvergunningen... milieuvergunningen natuurlijk. Ja, want u zit hier vlak aan de, aan de dorps-stadskern van Graven? Ja, inderdaad. Aan het randje. Ja, aan een doodlopende weg ook nog eens. Ja, letterlijk eigenlijk, hè? want als iedereen ontslag is aangezegd. Ik geloof dat er vanavond een protestmars is richting het gemeentehuis. Ja, we willen in ieder geval ons ongenoegen eh, kenbaar maken. Uh, omtrent de hele situatie. Want ja. ja, je komt toch in één keer uh, ja, gewoon met je ballen voor je blok. Uh, wat moet je nu, hè? Ja. Je ballen voor het blok. Hm. Ja, inderdaad. Ja. Zo zien we dat. Ik loop even langs naar achteren, want even kijken. Ik heb nog niet eens de hele werf gezien. Ik kwam hier om zes uur aan en zag een bouwkraan aan de rand van Graven. En ja, daar is inderdaad sinds 1957 is het hier gevestigd. Ja, lasapparaten, hijskranen. Zegt de medewerkers, komen die nog wel uh, zometeen? Moet iedereen toch nog komen naar de werf? Want er is eigenlijk niks te bouwen... behalve het kleine onderhoudsvaartuigje voor jullie zelf... wat hier inderdaad grijs geschilderd keurig op het hellentje ligt. Ja, omdat je natuurlijk uh, op dit moment niet aan het bouwen bent... heb je wel de tijd om... Uh, achter... Actievergadering? Ja, en achterstallig onderhoud. Daar zijn we links-rechts nog mee bezig. We gaan deze ochtend nog richting gemeentehuis om met de wethouder te praten. We gaan ook nog met iemand praten die over de historie weet. Maar ook al iemand die thuis zit. Uh, hoe ziet het eruit? Ja, beroerd. Ja? Ja, iedereen is eigenlijk nog in shock. Uh, donderdagmorgen heb je te horen gekregen. Afgelopen donderdag? Ja. Afgelopen donderdag. En dan heb je er zo'n lang paasweekend tussen. Dus... Dan broeit het van alles thuis? Ja, de, je blijft met, uh, met uh, vragen en uh, zonder antwoorden zitten natuurlijk. Hè, en dat in deze economische tijden, dat je denkt zo'n werf moet overeind blijven. Die mensen moeten anders ergens anders aan de slag zien te komen. Dat valt niet mee in deze tijd. Uh, vindt u dat de gemeente te weinig flexibel is? Absoluut, absoluut. Beweegt voor geen meter? Uh, nou, voor geen meter uh, durf ik niet te zeggen. Maar het gaat allemaal heel traag. En zij hebben uh, aanzienlijk meer tijd. Als wij... De tijd nemen die zij ervan nemen, ja, dan hebben wij geen bestaansrecht. Nee, dan laat die Rederen zijn passagiershotelschip mooi ergens anders bouwen. Er is een pas heen opgeleverd, die is weg? Ja, die is weg. Die, uh, ja, daar komen al uh, vrij snel daarna, komen daar de passagiers al aan boord. Ja. Hij is van hier vandaan naar uh, Frankfurt gevaren, daar is hij ook gedoopt. En nu vaart hij richting Bulgarije? En hij uh, is al in Boedapest geweest, dus zo snel gaat dat allemaal. De scheepswerf ingraven. Waar het veel te stil en veel te leeg is. Er is dus werk. Er zijn werknemers die staan te trappelen om aan de slag te gaan. Maar het mag niet van de gemeente. Ik ben benieuwd wat mijn Remmers uitvindt daar in het uh, Brabant. Nog meer over de stilte. Want hoe stil kan een autorace zijn? Gisteren kregen de 18.000 bezoekers van de paasraces in Zandvoort een voorproefje. Autofabrikant Nissan showed er een raceversie van de Leaf. En coureur Tim Coronel mocht het volledig elektrische snelheidsmonster aan de tand voelen. De circuitdirectie droomt al van de eerste elektrische raceklasse, want dan zal de discussie over geluidsoverlast verstommen. En dat gaat naar 5, dan your je op de brake. Ja, en dat gaat naar 15. Ja, en dat ready to go now. Okay. Tim Coronel heeft best veel ervaring met racen. Maar deze, dan heb je toch nog een beetje les nodig, hè? Het is een auto met vier wielen en een stuur, dus zover niks geks. Maar daarna zijn er toch een paar dingen gewoon echt anders. Forward, reverse. Yep. Backwards. En als je reverse reverse, moet je ook deze. Oké, clear. So you heb je hem al in de vingers? Ja, hij is gestart. <laughs> je hoort hem niet, hè? <laughs> Mooi, hè? <laughs> Stilte in Zandvoort straks. Ja, klopt. Er moet natuurlijk wel, denk ik, altijd nog... Uh... Uh, een beetje geluid bij, dus misschien een leuke geluidsmodule of iets anders. Uh, ik heb één keer een uh, elektrische race gezien met motoren. Ja, ik werd daar niet echt heel erg warm van, als ik eerlijk ben. Tja, het enige wat geluid maakt is het sluiten van de deuren. En daar gaat hij dan. Ja, je hoort echt helemaal niks, hè? Oh, je kunt het ook nog een beetje horen als hij goed zijn best doet. Banden maken altijd geluid. De banden moeten ook wel een beetje opgewarmd worden. Hij komt straks redelijk hard op een bocht af. En dan is het wel goed dat hij in de bocht ook aan de weg blijft plakken. En dat hoor je dan. Bart van Tienen van Nissan Nederland. U bent gewend aan auto's die stil zijn. Want hoeveel Leafs zijn er al verkocht de afgelopen jaar? In Nederland een kleine 500. De auto van het jaar van vorig jaar. Volledig elektrisch. En dit, die auto waarin Tim Coronel een paar rondjes zandvoort gaat rijden. Dat is ook een volledig elektrische auto. En hij heeft ook dezelfde naam. Met iets maar... aan toegevoegd? Ja. De Leaf RC. En RC staat voor racecar. Nou herken ik eigenlijk van de straatversie, de gewone versie, alleen de koplampen nog. Nou ja, de achterlichten ook nog. Maar dat is het dan ook. De auto is echt ontwikkeld als raceauto. Het is eigenlijk aftasten om te zien of er ergens in de wereld plek is... om echt een race met dit soort auto's te gaan ontwikkelen. Waarom doet u dit nou met deze auto als autofabrikant? Een beetje showen op het circuit. Eén van de problemen waar we mee te maken hebben met de introductie van elektrische auto's... is toch dat mensen vanuit het verleden denken ze... ja, een elektrische auto, dat is een, een soort van golfkarretje. Of de SNV-auto. Juist met een auto als deze kunnen we laten zien... dat elektrisch rijden wel degelijk heel erg sexy kan zijn. is dan die uh, een recordpoging gaat doen voor de snelste rond... voor de elektrische auto's op het circuit. Erik Weijers, belast met de dagelijkse leiding op het circuit Zandvoort. Zo stil is het niet vaker. Nee, dit is even wennen. Je hoort de luchtverplaatsing en dat is het eigenlijk. Ik denk, willen we wat horen, dan moeten we echt bijna met de neus... Het rechterstuk stuk op. Ja, zullen we dat eens even gaan doen? Want hij komt er zo aan. Ja, je hoort hem niet aankomen, maar hij komt er nu echt aan. Even luisteren. Ja, het spannende geluid wat je hoort. Ik mis toch wel wat. De essentie en de spanning en de sensatie van het geluid van de autorace is uh, niet aanwezig. Meneer Van Tienen, de circuitdirecteur, mist nog wat. <laughs> en het is geluid. Maar kan ik er denk... wat aan gedaan worden? En ja, natuurlijk kan je er wat. Te... Kijk, geluid kan je er altijd bij maken. En stel nou dat we een auto of, nou ja, laten we zeggen 15 bij elkaar kunnen brengen... dan weet ik zeker dat je deurkruk aan deurkruk... buitengewoon spectaculair kan racen. En eigenlijk zo weinig geluid... Daar heeft Zandvoort jarenlang op zitten wachten. Ja, wat dat betreft, kijk, voor ons een vergunning klinkt het ons als muziek in de oren. Ja, want u mag maar een paar dagen per jaar. Ja, twaalf dagen per jaar mogen wij inderdaad buiten de reguliere vergunning treden... voor wat betreft geluidproductie. Die dagen hebben we nodig voor de grote internationale evenementen. Nou, er wordt op dit moment internationaal nog niet met elektrische auto's op hoog niveau gereden. Dat is wel iets wat wellicht gaat gebeuren. Waarom zouden wij niet het eerste circuit zijn hier wat dit soort races gaat organiseren? Waar blijft Stille Tim? Kijk, de auto gaat wel snel. Ik hoop niet dat de batterij al leeg is. Nee, nee de batterij is zeker niet leeg. Dat was wel een leuk spel, de prikje. Hè? Ja, doet nog steeds zeer als mensen twijfelen aan onze actieradius. We hebben uitgebreid getest. We weten uit ervaring dat je 20 minuten vol kan racen. En daar komt hij alweer aan, trouwens. Nou... De snelle rekenaar weet dan dat hij tien rondjes uh, kan rijden. Dat is een mooie en, raceafstand. Normale race nog ik geloof 12 ronden. Ja, en dan, dus, dan wordt dit een iets, iets kortere sprintrace. Maar ja, dat geeft geeft korter naar deze is, spectaculairder wordt hij ook. Alles. Dus Erik Weijers, directeur van het circuitpark Zandvoort. En Louis Dekkers pak met hem. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. De hockeyers van Rotterdam hebben de halve finale van de Euro-Hockey League bereikt. Het Engelse Greenstead werd met 3-1 verslagen. Coach Reinhard Wolf. Ja, heel lastig. Het is een uitstekende ploeg. Met, uh, met, met, ja, wat, wat in het systeem heel goed speelt. En er lopen er ook zes of zeven internationals uh, daar rond. Die straks in Londen wat moeten gaan doen. En uh, ja, de eerste helft speelden we eigenlijk heel goed. Met, met veel, uh, eigenlijk veel kansen. Een 2-0 vond een hele terechte afspiegeling van, uh, van, van, de, van de eerste helft. En uiteraard komt het, uh, ja, hou je dat niet een hele wedstrijd vol. want dat zag je al vrij snel in de derde kwart. Uh, maar we, hebben, we zijn overeind gebleven, laat ik zo zeggen. Ja. In de halve finales moet Rotterdam het opnemen tegen Amsterdam. Dat plaatste zich zondag al voor de halve finales. Die worden in het Pinksterweekend gespeeld, 26 en 27 mei. Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft met overmacht de Grand Prix van Valkenswaard gewonnen. Herlings won beide manches met grote voorsprong op de concurrentie. Ik heb gewoon een wedstrijd gereden en meer kan ik ook niet doen. Ik kreeg gewoon op 100% van mijn kunnen en meer dan dat kan ik, zou ik al echt niet doen. Dus, uh, gelukkig was het deze keer uh, niet zo moeilijk. en uh, ja, Met de druk kan ik leven. Ik ben al voor de derde, derde keer dat ik in me veel druk naartoe kom. Dus uh, het was steeds makkelijker. Want het doel voor dit seizoen, er is maar één doel hè? Dat is maar één doel, dat is de wereldtitel. In de strijd om de landstitel bij het volleybal heeft Orion uit Doetinchem goede zaken gedaan. Dat won ook de tweede wedstrijd van Groningen. Zo staat het in de play-offs dus ruim voor. Zaterdag kan Orion de landstitel binnenhalen. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen, gerechtsdeurwaarders willen dat de overheid mensen met schulden beter gaat beschermen. Het onderzoek blijkt dat schuldenaren steeds vaker terechtkomen onder het bestaansminimum van 90% van een bijstandsuitkering. De regels rond het innen van schulden moeten daarom eenvoudiger, zeggen de gerechtsdeurwaarders. Het is de dag van de waarheid in Syrië, de deadline van het vredesplan van vn gezant Anan loopt af. Het Syrische leger moet zich vandaag hebben teruggetrokken uit de belangrijkste steden. De opstandelingen moeten over twee dagen hun wapens hebben neergelegd. En er rijden nog altijd geen bussen, trams en metro's in Brussel. De chauffeurs blijven ontevreden over de veiligheidsmaatregelen... die de minister van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd. Ze blijven staken tot de veiligheid in het openbaar vervoer is verbeterd, zeggen ze. En Pim Fortuyn heeft begin jaren 70 het lidmaatschap aangevraagd... van de Communistische Partij van Nederland. Blijkt uit een brief die is afgedrukt in het eerste deel van een biografie. De aanvraag van Fortuyn bij de CPN werd afgewezen. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline.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 Een paar zaken vallen op, op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Er staat tussen Barneveld en Amersfoort-Noord 4 kilometer fieden. Door een aanrijding is de rechte dicht. En de A27 van Utrecht naar Breda, voorknopend Rijnsweerd, 4 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn beide rijstroken dicht. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Anonu? Dat internetbankieren van jullie is me net iets te anonu. Dat kan ik me voorstellen. En daarom geven wij ook gratis uitleg over hoe internetbankieren werkt. Zodat u leert hoe u geld kunt overmaken of bijvoorbeeld uw saldo kunt checken. Checken? Uh, bekijken. Ja, en die uitleg dat gaat dan zeker via internet. Nee hoor, dat vindt gewoon plaats op een van de kantoren bij u in de buurt. Oh ja, dat is ANNO-NU. ABN Amro, de bank Anonu.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 Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende glaszetter. Kijk op aferkend.nl. Twee minuten over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via internet via nOS.nl.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 Ja, de chaos neemt alleen maar toe. We zitten met al-Qaeda, we hebben nog steeds geen goede elektriciteit. Uh, het vliegveld wordt zomaar bezet. Dat was allemaal niet gebeurd als president Zalig nog gewoon aan de macht was geweest. Dus het zou mij niks verbazen als er wel degelijk steun blijft bestaan voor die familie en dus ook voor die zoon. Adut Judith Spiegel vanuit Jemen. Burgers krijgen een steeds grotere rol bij politiewerk. Volgens RTL Nieuws zet de meerderheid van de Nederlandse politiekorpsen al burgers in en gooit dat takenpakket. Ze surveilleren bijvoorbeeld in politieuniform, krijgen een portofoon mee om de buurt te bewaken. of ze moeten gewoon hun ogen de kost geven tijdens hun dagelijkse ommetje. Zoals in Roermond. <tieden>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 Ze zien wel iets en ze denken, ach, laat maar. Maar gewoon melden en daar geven wij nu rugbaarheid aan. Gewoon en via 0900 ook... 8844? Ja, niet het, uh, het alarmnummer. Alleen als het spoed is natuurlijk. Ik kwam hier uh, gewoon uh, aangelopen om... Uh, dat was rond zes uur. Ik voor zes, zes uur. Ik zag er twee mannetjes staan daar in de kerk. En uh, ik ben gewoon doorgelopen. Ik heb ze nog nagekeken eigenlijk toen ik, toen ik gewoon doorliep. En ik dacht, wat moeten die hier...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 Collect van Nuenen was bij alerte hondenuitlater in Roermond. Wie alle berichten volgt over de snel groeiende macht en welvaart in China... zou bijna vergeten dat er ook nog vele miljoenen arme mensen wonen. Sinds kort zelfs meer dan voorheen. Komt door de manier waarop armoede wordt berekend. Jarenlang hield China de cijfers met een rekentruc kunstmatig laag... maar nu gaat men de waarheidsgetrouw wat meer benaderen. Waarheidsgetrouw... Het zijn dus niet de 30 miljoen extreem arme Chinezen die hulp nodig hebben... maar 130 miljoen. Correspondent Wouter Zwart, bericht vanuit de noordelijke provincie Kansu. Veel hooi, mix en water voor deze koeien. Ze zien er gezond uit, moet ik zeggen. Dat heeft boer Wang Hai geleerd dankzij een beetje bijscholing door IFAD. Dat is een internationale boerenhulporganisatie... die hier samen met de Chinese overheid iets probeert te doen aan de armoede. Die was extreem hier. Iets wat je zelden meer hoort eigenlijk in China... maar wat dus wel degelijk nog bestaat. Een Tien jaar geleden, zegt hij, verdienden we helemaal niets. We hadden niet eens genoeg om het hele gezin te kunnen voeden. Nou, dat is nu langzaam aan het veranderen, dankzij de bijscholing... dankzij ook een microkrediet dat hij kreeg. Nu zijn ze koeien gezonder beter onderhouden, kan hij ze verkopen... Verdient hij ook wat geld met graan. Genoeg bij elkaar voor zo'n 100 euro per maand. Daar kan dit gezin zij het moeizaam van leven. Maar het is bij lange na niet genoeg, zegt ook de vice-gouverneur van dit district in de provincie Gansu, een van de arme delen van China. We hebben meer hulp, meer investeringen nodig, want zonder dat blijft dit gebied onderontwikkeld. Gemiddeld verdient een boerengezin hier 300 euro per jaar. Minder dus dan een euro per dag. <middels> Al decennia wordt het ruige leven in het arme, droge westen van China bezongen. Voor de duidelijkheid, dat is ook nu China 2012. Het land waarvan wij nota bene in Europa zo graag economische steun in onze eigen crisis willen hebben. Maar 1 euro per dag te besteden, of beter gezegd 1,25 dollar, dat is de absolute armoedegrens volgens de Verenigde Naties, volgens de Wereldbank. Maar China hield jarenlang zijn eigen berekeningen bij. En die zei, je bent pas arm als je minder dan een halve dollar per dag verdient. Het gevolg was dat tientallen miljoenen Chinezen wel degelijk arm waren, maar niet als zodanig stonden aangemerkt en dus ook weinig recht op hulp hadden. Nou dat gaat Peking nu veranderen. Het trekt die armoedegrens nu omhoog naar 1 dollar per dag. Waardoor China nu officieel niet 30, maar 130 miljoen extreem arme mensen heeft. Met de familie Wang gaat het nu dus iets beter. Honger is er niet meer. Sterker nog, wij mogen ook niet eens vertrekken voordat we met ze gegeten hebben. Dat is ontzettend gasvrij. Shenzai Koyile, zegt hij, nu is het... Oké, okay, we eten misschien geen grote stukken vlees, we eten misschien geen grote vissen, maar we no trouble. We hebben genoeg. We zitten vol. Up a tree, you know, they mostly stay the same. The time goes by and changes everything. Jodie Moon met money in your pocket. Veilinghuis de Eland krijgt vandaag een bijzonder stuk onder de Hamer. Namelijk een adelsbrief. Bellen straks met de veilingmeester is de verkeersinformatie bij de AWB Wijnland Zwaan. Vooral rond Utrecht loopt het nu vast door twee ongelukken. Op de A1 vanuit Apeldoorn staat tussen Voorthuizen en Hoevelaken 10 kilometer stil. De weg is daar wel weer vrij. Dat is nog niet het geval op de A27 vanuit Almere... tussen Hilversum en Knaopend Rijnsweerd, 9 kilometer fieden. Er zijn daar twee rijstroken dicht, blijft alleen de vluchtstrook over. Wat verwacht je bijna van deze druilerige ochtend? Ja, die regen trekt weliswaar het land uit. Maar goed, het leed is eigenlijk al geschiet. De wegen liggen naar nat bij, dus we verwachten toch een drukke ochtendspits. Rond half negen staat er zo'n 220 kilometer fieden. Wij ontstaan bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten voor 7. We gaan weer naar Mino Remmers. Die is bij Scheepswerf Graven. Waar werk is. Werknemers die staan te trappelen om te beginnen. We constateerden dat eerder al, Mino. Maar het kan niet. Wat is er aan de hand? Het heeft alles te maken met de lengte van de schepen. Ze kunnen hier passagiersschepen bouwen voorop de rivieren van 135 meter. En dat is 25 meter boven de vergunning die mag. Want dat is het probleem, hè? Het, het grote probleem is dat ze te lang zijn... en dan steken ze te ver uit richting Graven. Dat klopt. Ja. Het is uh, ja, 25 meter. Dat is echt een kippe eigenlijk. Maar daar gaat het wel om. En, uh, daardoor staan dadelijk dus uh, 60 man op straat. Dit is Sander Schoofs. Nu komt hij vlak uit de buurt... Ja, dat klopt. Ik woon hier. En, en, en, en het zit thuis? Ja, ik zit uh, momenteel uh, thuis, omdat er uh, geen, geen werk is. Dus, uh... We horen nu de pomp lopen. Van, het is het hydrauliek van het dok. Dat klopt. We zijn het dok nog even wat omhoog aan het uh, brengen. Zodat we nog wat onderhoudwerk uh, buitenom kunnen doen. Want achter mij, de, de hal die we vanochtend lieten horen. Daar, daar echoed het gigantisch. Daar ligt geen schip, wel hijskranen. En voor onze dok, dat is ook leeg. Daar is vorige week nog een schip in geweest, dat is klaar. Ja, vrijdag lag er nog een schip wat uh, voor een keuring hier kwam. Daar hebben we nog wat uh, reparaties op moeten doen. En dan uh, wat anodes aanbrengen. De roeren uh, controleren. Ja. En toen was hij klaar, kon hij ook weer weg. Dus dat hebben we vrijdag nog gedaan. Ander werk? Uh, nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat, ik, uh, dat we vanavond. Uh de gemeenteraad en het bestuur uh, op andere gedachten kunnen brengen... en dat ik uh, gewoon hier kan blijven werken. Want daar ligt toch mijn hart. Ja, ja want pijpfitter, dan kan je natuurlijk iets doen met verwarmingsbuizen. Ja, dat klopt, maar dat is toch uh, anders... CV-installatie is toch wat anders dan een passagiersschip natuurlijk. Ja, precies. En, Gaat het hart niet van kloppen? Nee, daar wordt het eigenlijk ijskoud van. Ja. ja. Goedemorgen. Meino Remmers. Paul van Eker, goedemorgen. U bent ook uh, th thuis aan huis gekluisterd geraakt? Ik zit nog niet thuis, maar ik heb ook inderdaad het nieuws uh, te horen gekregen. Wat doet ik... u op de werf? Ik ben uh, manager operations, dus verantwoordelijk ja. voor de operaties. valt niet veel te opereren nu? Op dit moment weinig. Het enige wat ik kan doen, uh, personeel valt ook. Onder mijn uh, taak... Uh, is in ieder geval het personeel nu bijstaan... en kijken hoe we in deze situatie uh, wat voor acties we kunnen uh, organiseren. En... Ik, ik loop even naar buiten, want het dok op... 15 meter onder mij de Maas. Het dok is leeg. Wel uh, de, de bokken erin. En dan kijk ik naar rechts. En daar ligt graven, het stadje. En daar steekt het schip dan naartoe. Dus als jullie aan het schroeven, boren, zagen, slijpen zijn... dan worden ze daar wakker van. Uh, nee, niet helemaal. Uh, vroeger was het zelfs zo dat voor het kantoorgedeelte... wat u misschien gezien hebt, daar lagen de schepen. Nou, we hebben onze activiteit de laatste jaren al uh, verplaatst deze kant op. Dus normaal gesproken kan dat schip hier naast het dok liggen. Dus uh, met de kantoorgebouwen ja, dan is het eigenlijk uitzicht en ook het geluid is een stuk minder. Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat uh, op een scheepswerf geen geluid gemaakt wordt en dat je niet uh, iets hoort. Maar normaal zou je een scheepswerf in deze tijd niet meer zo dicht bij, de, bij een dorp stadskern leggen, woonkern? Nee, in deze tijd niet meer. Maar het feit is dat uh, deze werf ligt er natuurlijk al een tijd. En uh, daar kan niemand omheen, denk ik. Nee. Uh, vanavond een protest, maar is enige hoop erin dat er nou echt deze week een beslissing komt om voor de komende tijd toch weer even te kunnen bouwen, want dan komt er geld binnen. Ja, we hebben uh, afgelopen weekend hebben we voldels uh, in de bus gedaan van alle inwoners van Graven om uh, op te roepen om uh, ons te steunen en mee te lopen. En daar hebben we al zoveel reacties op gehad dat uh, op zich is al hartverwarmend en dat geeft ook wel het, uh, een positief gevoel over uh, vanavond en uh, dat er deze week toch iets gaat gebeuren. Het dok kwam vanochtend al in beweging. Nu de gemeente nog, denken ze hier op de werf. Maino Remmers, vanochtend vanuit het Brabantse Graven. In de veilinghuis De Eeland in Diemen gaat vanavond een bijzonder veilingstuk onder de hamer. Het gaat om een adelsbrief waarin de Nederlandse generaal Ralf Dundas Tindal de titel van baron krijgt. Taxateur, boeken en prenten en veilingmeester Jaap van Eesteren van De Eeland, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een stuk uit begin van de 19e eeuw. Kunt u het eens beschrijven? Nou, het is een uh, groot stuk perkament. Uh, Zo'n 50 bij 70 centimeter. En uh, helemaal met de hand geschreven. En uh, midden in het uh, stuk staat een uh, prachtig versierd wapen. Goudgehoogd. Het wapen van uh, de tot baron bevorderde meneer Tindal. En ja, wat het document zo docu documental uniek maakt, is dat het een, een adelsbrief is. Dus het is een uniek stuk waarmee je dus tot de adelstand wordt verheven. En gesigneerd door de Kersversen Koning Willem I. En, en wie kreeg er zo'n adelsbrief in die tijd? Nou, dat waren dus vooral mensen die uh, loyaal zijn geweest uh, aan de koning. Het was nogal een roerige geschiedenis natuurlijk. Hè, met de Franse overheersing. En dan de, uh, de uh, koning Willem I, die dan in 1813 uh, bij Scheveningen uh, was aangekomen. En daarna dus in 1815 tot koning was gekroond. En uh, zodoende kwam dus uh, ja, de adel weer in beeld. En uh, ja, voor bewezen diensten. Want die meneer Tindal was een, uh, een luitenant-generaal mm -hmm. van de Nederlandse troepen. Uh, dus ik denk dat hij daarvoor uh, is beloond. Hoe komt u nu aan deze brief? Want het lijkt wel natuurlijk een familie-erfstuk. Ja, het is, een, het is iets wat natuurlijk door vererving weer bij een volgende generatie terechtkomt. Maar wat is gebleken? Eind 19e eeuw is die mannelijke tak van de Tindals uitgestorven. En ja, dan is er dus natuurlijk een moment dat zoiets wordt verkocht, vervreemd, Ergens bij iemand terechtkomt. Uh, maar een particulier kwam bij ons uh, bij het veilinghuis uh, in Diemen bij een uh, taxatiedag langs om te kijken van ja, is dit veilbaar? En uh, ja, dat is toch wel uh, een stuk, mag ik wel zeggen. Ja, wat heeft u wel eens vaker zo'n adelsbrief geveild? Nou, ik loop nu uh, amshalve zo'n twintig jaar mee uh -huh. uh, en dit is voor mij de eerste keer dat ik dus dit echt in handen mag hebben. En is het te veilen? Wat, wat zou het kunnen opbrengen, denkt u? Ja, het is heel moeilijk om daar een, uh, een, een vast ontmijnd uh, bedrag aan te hangen. Uh, ik verwacht een, uh, een opbrengst op de veiling van tussen de 1000 en de 2000 euro. Hm. Maar wie zal dat ervoor betalen, behalve misschien iemand uit de familie? Want wat is, nou, het, ja. is het interessant als document? Ja, het is, als je het zo ziet, het is jammer dat het nu radio is... maar als je daar een beeld bij hebt, dan uh, zie je een fantastisch zegel van uh, koning Willem I... Echt van 20 centimeter doorsneden. Het is helemaal mooi gekalligrafeerd. Uh, er staan nog wat meer handtekeningen op. Hè. Uh, de toenmalige Hoge uh, Raad van Adel, die daar nog een uh, stempel op zet. Uh, ja, het is gewoon een, een tijdsdocument van, uh, van, van ongekende klasse. En wie hebben er, denkt u, belangstelling voor zo'n adelsbrief? Maar zoals het al, waarom van familie? Wie zou dat willen hebben? Dan denk ik toch gauw aan een museum. Ja, archieven misschien. Mm -hmm. uh, er zijn ook heel veel particulieren die in genealogisch onderzoek geïnteresseerd zijn. Uh, ook mensen die gewoon ook koopactes of andere uh, archivalia uh, verzamelen. Uh, en misschien duikt er nog wel iemand van die familie op. Dat mag ook natuurlijk. We zijn benieuwd. Dank, Jaap van Eesteren. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Actievoerende politieagenten hebben plannen om te staken tijdens de grootste wielerwedstrijd van Nederland, de Amstel Gold Race. En bij megapopfestivals als Pinkpop en Dance Valley, schrijft het AD. Politie zet hiermee minister opstelter van veiligheid nog meer onder druk. De agenten zijn het zat dat ze na weken actie voeren voor een beter loon nog niets van het kabinet hebben gehoord. De politiemensen protesteren tegen de schreef gegroeide verhouding tussen toegenomen werk en het aantal agenten. Agenten voelen zich onderbetaald en ondergewaardeerd. Goede afspraken over een oudere regeling, waardering voor zwaar werk, betere arbeids- en rusttijden en meer salaris zijn de inzet. Steeds meer daders van misdrijven zoeken contact met hun slachtoffers. Trouw schrijft dat hulpverleners, jonge daders van geweldsdelicten... leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag.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 Pim Fortuyn sympathiseerde als jonge academicus met de CPN, Communistische Partij Nederland, schrijft de Volkskrant. Liefde was niet wederzijds, blijft uit een brief die is afgedrukt in het eerste deel van de Fortuyn-biografie die vandaag verschijnt. In de brief uit oktober 1972 legt districtbestuurder Rinus Haks uit... waarom Fortuyn geen lid mocht worden van de CPN. In zijn korte leven kende Fortuyn meer afwijzingen, schrijft de Volkskrant. Hij vertokkel op zijn 18e met ruzie bij de padvinderij. Ja. Hij wilde priester worden, maar ontdekte dat het celibaat niets voor hem was. En het was uh, wat vreemde eend in de buit bij de PvdA. En klopt ook nog te vergeefs aan bij VVD en CDA. Spreek ik trouwens later deze uitzending met de schrijver van dat boek, Leonard Ornstein. Bedrijven.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 In vergelijking met de rest van Europa spelen Nederlandse banken een dominante rol in de economie. In NRC Next uitgebreid aandacht voor de statenlozen. Voor bijna alles heb je een identiteitsbewijs nodig om te reizen. Als je verhuist, bij het afsluiten van een zorgverzekering. Maar hoe doen statenlozen dat nou, vraagt de krant zich af. Je bent nergens thuis en voor de wet besta je niet. Statenloosheid gaat verder dan illegaliteit. Nergens ter wereld heb je recht op een verblijf. Er zijn zo'n 12 miljoen mensen die in geen enkel land thuis zijn. Het artikel maakt duidelijk dat er werkelijk niemand omkijkt naar die 12 miljoen. En niks probeert er iets aan te doen door vanaf volgende week woensdag iedere week een portret te brengen van staatlozen uit verschillende landen. Het aantal mensen bij wie huidkanker na behandeling terugkeert stijgt zo hard dat het een chronische ziekte is geworden. Vergelijkbaar met diabetes en longziekte schrijft de Telegraaf. De helft van de genezen patiënten komt na verloop van tijd weer terug bij de huidarts. Afdeling dermatologie van ziekenhuizen raken overbelast door de vele patiënten blijkt uit het promotieonderzoek van Simone van der Gier-Gutte... die de schrikbarende cijfers in het Katrina-ziekenhuis in Eindhoven vaststelde. Vorige week publiceerde het KWF-kankerfonds cijfers... over de enorme stijging van het aantal nieuwe huidkankerpatiënten. Naar verwachting zullen er in 2020 jaarlijks zo'n 70.000 bijkomen. Na zeven uur in het Radio 1 hoort u van mensen die schulden hebben... en daardoor steeds vaker onder het bestaansminimum terechtkomen... We spreken met iemand die uh, dat aan de hand heeft, die van heel weinig rond moet komen. En we spreken met de onderzoeker, die heeft onderzoek gedaan uh, namens de gerechtsdeurwaarders. Bij sommige winkels is april managementboekenmaand, maar bij ons is elke maand speciaal, met altijd heel veel mooie acties. Kijk snel op managementboek.nl/actie.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 Dit is Radio 1.